Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het dreigingsniveau in Nederland blijft op substantieel. Het op één na hoogste niveau. Dat gebeurt omdat de dreiging van Nederlandse Syriëgangers die terugkeren onverminderd groot blijft. Volgens de overheid zijn er ruim 100 Nederlandse strijders naar Syrië gereisd. Zeker 10 van hen zijn gedood. Zo'n 20 anderen zijn teruggekeerd... Vooral over deze twintig maken de inlichtingendiensten zich zorgen. Ze kunnen aanslagen plegen, maar ook een voorbeeld zijn voor andere jonge moslims. De politie in Oekraïne is op zoek naar de gevluchte president Janukovic. Hij wordt beschuldigd van het doden van demonstranten. Bij een betoging in Kiev vielen vorige week tientallen doden toen scherpschutters het vuur openden. De afgezette president Janukovic vluchtte zaterdag. Vermoedelijk zit hij nu op het schiereiland De Krim in het zuiden van Oekraïne bij de grens met Rusland.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 Post.nl maakte vanochtend bekend dat het steeds minder brieven en kaarten bezorgt. Wordt uitgegaan van een daling van 9 tot 12 procent per jaar. Wel worden er steeds meer pakjes bezorgd. In Vught zit een gevangene die was verdwenen weer in zijn cel. Vanochtend bleek hij spoorloos te zijn. Na een paar uur zoeken werd hij gevonden op het gevangenisterrein. Naar verluid in een tuinhuisje. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet zeggen waarvoor de man is veroordeeld. Het weer, geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vanuit het westen regen. In het oosten blijft het nog vri vrij lang droog. De rest van de week is het wisselvallig en ongeveer 9 graden. Dit, was... dit is René Passet van de AMWB. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 hij wel, des avonds hing ik steeds als eerste aan haar wel, maar ik mocht nooit naar binnen. Hij wel, eens op een bal kreeg de bons, maar hij kreeg iedere dans.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 Deze maandag, de 24 februari. Het goede doel met België, Henk en Henk. Henk Westbroek en Henk Temming. En een van hun knallers van hits. Uit de jaren 80. Natuurlijk. Grote tegenhanger van Doe Maar In Die tijd. En daarvoor hoorde u een hele oude nostalgisch Nederlands. Ja, u weet het, direct na het nieuws doen we of een conference of nostalgisch Nederlands. En ik had vandaag wel weer een zin in een hele oude nostalgische opname. Ik denk uit eind veertiger jaren. Van de vorige eeuw dan. Het <laughs> waren de Ramblers. Met zanger Marcel Tielemans. En het liedje dat heette Hij Wel. Lekker sarcastisch, hè? Hij heeft er nu spijt. Ik heb er geen spijt van. Hij wel. Haha. Ja. Zo ging het toen al. Goed, welkom terug. We gaan straks om half twee natuurlijk schakelen... ...met onze uh, vliegende reporter, razende reporter Joop van den Junior. Hoop ik tenminste. En uh, voor de rest gaan we, voor die tijd gaan we gewoon lekker in muziek draaien. Ja, dat is natuurlijk leuk. Afgelopen zaterdag genoten van deze man. En zijn maatje Ringo... Maar dit is van uh, het album McCartney 2, een van de leukste liedjes daarvan. Coming up! McCartney, van zijn album McCartney 2, en de nummer dat is getiteld, Coming Up. Ja. Afgelopen uh, zaterdagavond was het uh, beroemde concert uh, dat uh, gehouden werd bij de Grammy Awards, The Night That Changed America, oftewel het... Uh, een tribute to John, Paul, George en Ringo... Uh, vanwege het, uh, het feit dat het uh, op 9 februari, 50 jaar geleden was... dat de heren voor het eerst voet zetten op Amerikaanse bodem. En het leuke was dat heel veel prachtige artiesten... bezig waren met fantastische vertolkingen van oude Beatles songs. En daar waren hoogtepunten bij. Het waren eigenlijk alleen maar hoogtepunten, moet je Echt? zeggen. hè? Dat was goed. Wat hebben we zitten genieten. En met mijn vele anderen zag ik op Facebook. Er zijn heel ja. veel mensen die daarvan genoten hebben. Van deze show. Nou, Ik wil u graag eventjes een hoogtepunt uit die show laten horen. Want dat was zo verschrikkelijk mooi. Dat, eh, zo ingetogen. En zo, zo prachtig gedaan. Dat ik dat graag nog een keer aan u laten horen. Ik heb het even opgezocht. Of ik het kon vinden. En gelukkig kon ik het vinden. Ja. Dus hier komt hij. Uh, een prachtige vertolking van de nieuwe Engelse singer-songwriter Ed Sheeran. Ah. Kippenveld. Well. mooi. Ik hoop dat hij het doet. Ik zit nu te kijken of hij het doet. <laughs> Hallo, begin nou. Hoe nou? <laughs> There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better Some have gone and some remain All these places have their moments We're lovers and friends, I still can recall Some are dead and some are living In my life, I love them all. Compares with you, and these memories lose their meaning. When I think of oh, love as something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I will often stop and think about them. vreselijk mooi. Dit is, dit is echt zo geweldig mooi gedaan. Ed Sheeran. Uh, we kennen hem natuurlijk allemaal van dat liedje uit, uh, uit, uit The Hobbit. I See Fire. Dat is ook van hem. Uh, maar hier stond hij dat even te doen. Alleen op zijn uh, gitaartje. En, uh, ja. Ik was echt diep onder de indruk dat ik dit hoorde. Uh, Paul ook zo. Hij... Ja, Paul McCartney zelf ook. Die zat echt te kijken van wat is dit joh? I'm gonna have myself time to the screen feel alive Defying the law I am a satellite I'm out of control I'm a search machine ready to reload Stop me! Time. I'm having a ball De grote uh, legende uit de popmuziek. Queen en uh, Don't Stop Me Now. Van het album Greatest Hits of zo, The Best of Queen. Ja, nou dat kan allemaal. Oh, daar hebben ze weer. <laughs> Ringo en Paul samen. Ja. Van een album uh, van uh, 2010 van uh, Ringo Starr. Dat heet Why Not en het heet Walk With You. Samen met Paul McCartney. No man is an island who has been alive Bringing understanding every portion show sure. Just as fundamental as the stars every hand in glove, And you tell me it's a cold day in hell when you surrender For love and the chance to remember What we have to hold is more silver McCartney. Dus toen werkten de gasten alweer lekker samen. En afgelopen zaterdag deden ze dat weer. Geweldig. Dit is Robbie Williams. Samen met Michael Bublé. We're we'll up again. Sing Serenade. Flying in G6 jets Over woodland clay These are counterpaits and not hand grenades And that's a choice we made Go USA Or a and If he got massive hands Or tiny feet Life well, hands you lemons Then sell lemonade It's the choice we made So scaps scaps the love we lost when no one stayed it's the choice we made, the choice we made. they want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 Soda pop. Soda Yoda. Bop. bop you up, Come enjoy the madness. How you doing? Soda Pop heet het liedje. En dat waren Robbie Williams uh, samen met Michael Bublé van Robbie's uh, laatste album uh, Swing Both Ways. Lekker hoor. Weer allemaal van die, van die, van die swingende big band stukken. <lacht> Geweldig. Ja, heerlijk. Lekker om naar te luisteren. Daar gaat we. Dit is Robert Palmer. En dat zijn Every Kind of People. We gaan zo pro contact proberen te zoeken met onze razende reporter Joop van Es.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 Ja kind of people kind It was, uh, robert Palmer. make what life's about. Zandvoort van onze razende reporter Joop van es, Junior. Jr. Nou, hij kan nooit razend zijn Na zo'n goed, goed weekend, Nee. <laughs> ja, het was een topweekend, Ruud echt waar. Ja, helemaal goed, he? hele zes, punten ja. He? zes ah, punten. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, van alles en nog wat natuurlijk. Wij ja. kunnen schaatsen, dat blijkt. Ja, he? dat was toch ook wel belangrijk. En uh, ze kunnen dus ook te laat terugkomen in Nederland, want het is al met een uur vertraagd. Ook oh, leuk. Ook leuk? Ja. Oh. Ja, dat, uh, dat weet je dus alvast, want het zou uh, om tien over vijf op de televisie komen, Nederland 1. Maar uh, vooralsnog zijn ze volgens uh, de Telegraaf uh, een uur vertraagd. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Uh, nou, als de Telegraaf het uh, zegt, zal het wel twee uur zijn. <laughs> Nou, ja, het kan zijn uh, sneeuw op, op de... Op ja, van, weet ik weet veel. Dus uh, komen toch uit zo'n... Zo uh, ja. land vandaan. Ja, dus ja Poetin die voor het vliegtuig ligt omdat hij iedereen wist niet wil laten gaan. Ja, dat kan natuurlijk. <laughs> ja, maar hij, hij heeft toch ook weer, nou weer, dat lees ik net, zeven mensen die tegen waren gaan gewoon 4,5 jaar de bak in, hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Duidelijk. En hij kreeg door die toonste die Bach, die... die vuile... Uh, nou ja, je rustig, rustig, rustig, rustig. Dan ja, kreeg je alle complimenten, het ging zo goed hier en het is geweldig Rusland is helemaal goed. Nou, blijkbaar niet, want er gaan gewoon niks aan van mensen, omdat ze tegen Poetin zijn in de bakking. Ja, goed, weet je, aan de andere kant vind ik ook, het, het is wel zo, maar je moet het ja. ook, ook in, zijn, in zijn context kunnen zien, uh, die Europese, of die, die Olympische Spelen waren perfect georganiseerd. Ja. En sommigen gaan dat natuurlijk zien als, als, als reclame voor Poetin. Vind ik dus niet. Dat vind ik een beetje onzin. Ik vind gewoon... Het gaat in eerste plaats om de sporters, hè? Ja, daarom. En die ja, hebben het fantastisch uh, gedaan. Uh, helemaal geweldig groots. Maar uh, dan moet die uh, meneer uh, Bach, die Duitser, moet, uh, gewoon lekker schenkenes erover dicht houden. Uh, wat er allemaal gebeurt. Goed, maar, waar gaan wij het over hebben? We gaan het hebben in ieder geval over afgelopen vrijdag... Dat hebben wij vrijdag gemeld. Uh, toen was er bij Café Koper op het uh, Kerkplein... was een, uh, de uh, schoolkampioenschappen voor de heren deze keer. Een maand geleden waren de dames aan de buurt. En nu waren de heren aan de buurt. En dat was uitermate spannend. Het is frappant overigens dat je het bij... ...de uitslagen van de afgelopen zes jaar... ...dit was de zesde editie... ...dat je gewoon heel veel familienamen ziet. Het zijn de Bluizen en de Verdammen die het maken... ...en een enkele keer komt er iemand anders tussendoor... ...en dat was nu het geval. Het was een, in de finale hebben zowel Gert-Jan Bluis als Bob Bussink... ...124 punten bij elkaar geschoven. Dat is toch al een beetje hoor, denk ik erom. Dus moest er daarna een play-off zijn... En, ja, het is weer een applaus gegaan. Dat was het tweede jaar in successie, want vorig jaar was Geert Jan ook uh, de winnaar van uh, de, de, de kampioenschap voor de Heren. En uh, Nu weer. En we denken op de derde plaats. Nee. Nou, Uiteraard. Ja. En die had maar drie punten minder dan de eerste twee. Oh, nee. dat, dat is, ik vind dat verpand, hoor. Zijn ze, wel dat op doping zijn, allemaal... gecontroleerd? zijn ze wel op doping gecontroleerd? Nee, ik, ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. Maar het zou ook zomaar kunnen dat, uh, dat uh, ze hebben alle twee alle twee families hebben te maken met, uh, met, met de scouting. Uh, ja. Perfect. En, ik denk dat ze dat daar heel veel doen, hoor. Dat is een kwestie van trainen, trainen, trainen, want wij moeten kampioen worden. Ja. Ja. Nog goed, uh, maar goed, Ik heb al gezegd, hè? Ik heb het afgelopen vrijdag al gezegd, hè? Ik ga meedoen ja, volgend jaar. Ja. Ik heb nog een schulbak, dus uh, ja. Ja. ik ga oefenen met Angela Jongen. Ja, oefenen, oefenen Ja, ja. ga ja, wij gaan oefenen, ja, ja, ja, we leggen die schulbak op tafel en een daar heb je een heel jaar de tijd voor, Ruud. Uh, helemaal. Ja. Dan is er ook nog een, een, een, een, een spelonderdeel, dat is na de eerste ronde. Dan krijgt uh, ieder deelnemer een uh, ja, zogenaamde gouden schulsteen. En als je die in één keer in de drie of in de vier mikt, dan heb je een prijs ja. Nou, Dus hebben maar twee uh, uh, mannen gedaan. Dat is Martijn Doris en Willem Bosman. Die hebben in één keer de drie en de vier erg gegooid en uh, ja, die krijgen dan een heel mooie prijs van uh, de brouwerij die dat steunt en dat is, mag ik gerust zeggen, want het is top bier, dat dus is Jan. Ja. Die, die sponsoren dat allemaal. Nou, dan krijgen we... Als je, hey, als je Heineken gezegd had, ja? had ik je microfoon dichtgedraaid. Ja, dat begrijp ik. Dat is helemaal niet zo moeilijk. <laughs> dus dat is geen bier. Maar, oh, mag ik ook iets zeggen? Oh, oh. Oeh, dat mag wel. Het uh, trap een heleboel op haar tenen. Maar goed, het uh, uh, gevolg hiervan is van... Uh, van de dames als de heren... dat op 21 maart... Uh, de strijd is tussen de beste dames... en de beste heren. En het gaat dan om de Battle of the Sexes. Oeh! Nou, hartstikke, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. We gaan naar de zaterdag. Want daar uh, hadden wij... moet ik even kijken waar ik dat op staan. Het, uh, het muziekpodium. Mm -hmm. Dat is... Uh, het, uh, het, nou, ik moet eigenlijk zeggen... Moet ik zeggen uh, het museumpodium. Uh, ja. <coughs> dat gebeurt... Uh, altijd in het uh, Stamfords uh, Museum. <laughs> het Santos Museum en zaterdag uh, uh, uh, traden daarop uh, Dio, App en fluit. dat zijn Grijf van den Berg met haar accordeon en uh, um, uh, Klaas Koper, de oude dorpsomroeper, die zingt daar uh, mee en uh, trouwens hij ook, en dat zijn allemaal hele leuke lekker meezing dingetjes weet je wel, de jaren werd ze uh, uh, gewoon gezellig ja. nou, dat was weer een, een geweldig festijn dat ging helemaal goed en zondag, en dat heb ik ook gemeld, volgens mij, ja. hadden wij uh, de flashmob van uh, Rodez. Ja, heb je het genoemd. Onze Stamfordse zangeres, uh, alias Cathy Samee Lotte, en uh, zij vroeg 100 mensen. En die moesten dan een, een, een, een flashmob doen... Nou, ze heeft bijna gered, maar laten we zeggen dat ze honderd mensen heeft wat. En ze had zelf een lied geschreven en gecomponeerd. En het heet Together We Stand. En het gaat in het kader van uh, World Peace. Uh, Masterpiece heet de organisatie die dat doet. En het is een nieuwe uh, ja, internationale vredescampagne die met muziek en uh, kunst en uh, evenementen... ...miljoenen mensen en bedrijven... Actief betrekt bij het terugdingen van gewapende conflicten. en wil daarmee bouwen aan vrede. Heel belangrijk. Nou, Cathy heeft een hele mooie ding ervan gemaakt. En ze kregen het nog voor elkaar. Om het ouderwetse peace taken. Ken je dat nog? De ja. bomtekens. Ja. Nou, dat heeft ze dus op een strand van elkaar gekregen. Dat honderd uh, mensen daar handje in handje stonden. Geweldig. Helemaal goed. En daar moeten wij even afwachten. Want uh, het is een competitie. Uh, eind uh, maart uh, wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn. En die mogen dan. Uh, ...meedoen op de Internationale Dag van de Vrede... ...dat is op 21 september... ...en uh, er vinden in 60 landen zo'n 100 muziekevenementen plaats... ...en Masterpiece... Uh, ...die uh, doet dat in uh, onder andere... ...Istanbul, Amsterdam, Cairo... ...Moskou, New Delhi, Baghdad... ...Katandu, Kaka, Kinshasa... ...Los Angeles, New York... ...je kan niet zo gek opnemen... ...of ze mee... ...en als je dit nou wint... Dan mag je uh, bij het, uh, het hoofdpodium, en dat is in Istanbul. Mag je meedoen aan, uh, aan de aan die, uh, die, die, die uitdagingen. En dat, ja, dat, daar komen topartiesten van de hele wereld komen naartoe. Ja. En uh, ja, nou, Rodas wil dat natuurlijk, wat we eerlijk zijn. Ja, daar ben ik wel bij nou, zijn voor haar. Maar als ze het nou niet redt, zegt ze. Nou ja, dan, uh, dan ga ik gewoon ergens anders lekker meedoen. En. Uh, um, die videoclip staat uh, 28 februari op YouTube die, die ze gemaakt hebben, dus afgelopen zondag. Oké. Okay. En op de website van Masterpiece. Oké. Okay. En 31 maart wordt de uitslag bekendgemaakt. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Mooi toch? Ja. En dan hebben we natuurlijk... Ho, uh... oh, ho, oh, oh. ho. Social jullie van mat. We hebben de hele week hebben we nog de uh, uh, Kiss Adventure Week. Uh, Daarvoor hebben, heeft Zandvoort uh, dus nu voor de derde keer een kinderburgemeester ingesteld. Geïnstalleerd zelfs door uh, burgemeester Nick Meijer. En um, dus is de hele week door uh, zijn er per dag een x-aantal dingen uh, voor kinderen georganiseerd... waar ze dan wel graag, ze dan wel met betaling aan mee kunnen doen. En... Als je dat nou wilt zien, kijk dan even op de website van vvvzandvoort.nl Want daar staan al die onderdelen per dag op genoteerd En er staan te gekke dingen bij. La Mensen met, met kinderen in de leeftijd van zeg maar uh, 8, 9, 10, 11, 12 jaar, kijk erop, want het is geweldig. Hé hé. Nou, nou. nou mogen jullie. He he. Ben je eindelijk aangeluld? He. Jezus, is er zo wat om man. Kijk ook wat ze doen. Het is wel leuk. Ik kan nog één plaat draaien en stop. is top. Nou, dat is allemaal een heel lange plaat. Dus. Ja, weet ik En ik had het de vierde of zo. So, ja, bijvoorbeeld. Hé hey maar uh, weer bedankt voor je, voor je bijdrage. Graag <laughs> ja, uh, gedaan uiteraard. We zullen namens jou de groeten, doen, we jou de groeten er... doen naar meneer Bach. Ja. Ach, nou... <laughs> Als ze voor mijn kop geef ik oh, okay. ga zo. Oh, wat erg. Dat mag je niet zeggen. En uh, als ze even mee zit, ben ik het vrijdag weer. Nou, gezellig bij hoor. Uh, voor het komende week. En met name zondag is er tig dingen te doen. Dat is Oké. Okay. Nou, nou, we zijn benieuwd. 4, 5, 6, 6 agendapunten hebben we er. Nou, we zullen okay. het allemaal horen vrijdag. Lijkt mij wel. Ja. Ja, nee, zeven zelfs, want op maandag krijgen we ook nog uh, die, uh, die tweede uh, extra jazz in zand concert. Ja, ook dat nog. Ja. Moet je ook naartoe oh. gaan. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat, dat is uh, de maandag Jij Ja, we dus, maar weer druk. Uh, uh, lieve mensen, ik spreek jullie in ieder geval uh, vrijdag weer, denk ik. Ja, oké, okay, Joop. Dus, uh, dat uh, dat sowieso. En, uh, helaas is dus alles, je laat er niet bij doen. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. nee. Je moet de auto rijden. Hey, ja. uh, bedankt. Heel ja, belangrijk. Ja, we gaan ja. uh, raad nog een paar platen rijden. Goed. Oké. Okay. Ja. Gaat jullie goed verder? Ja, oké. Okay. Dankjewel, Dankjewel, Joop. Dag. Joop. Oh, doei. Wat was het nou? Blue Middenstreet of Middenstreet Blue? Nou ja, we sluiten me dood. Ik weet het niet meer. Nou, maar, dat heet in ieder geval Where It's You. En dat uh, swingt. We gaan even naar een mooie nog. Ja, naar een hele mooie. London Grammar. zo mooi liedje, dit. Oh, moet je horen. Dit is echt zo mooi. Een beetje cultuur in uh, ZFM Lunch. Noem heet Strong. I've never been so long And that seems so strong Yeah, man speaks so long I've never been so long Excuse me for a while Turn a blind eye with a stare caught right in the middle Sterk hoor. Goh, is dit mooi zeg? We gaan, uh, we gaan bijna naar de laatste plaat alweer. Nou nee, niet bijna. We gaan naar de laatste plaat. Ja, het is alweer vijf uh, voor één en over vier minuten en 45 seconden worden we eraan gedonderd. Ja. Dus we gaan er lekker uit met deze plaat die u ook elke avond hoorde aan het einde van Studio Sport Winter vanuit Totsi. Ik like vind het wel een lekker nummer, bro. Blauw Zoen. Promise to the No Man's Land. Save, save grace for a lead day. The No Man's Land. My Friday night cruises <laughs> The Promised to the No Man's Land. Ja, we moeten eruit, jongens. Het is tijd, het is tijd, het is gewoon tijd. Tijd om te gaan. Zie je wel, voor deze maandag de 24e zitten we weer op. En we zijn er natuurlijk weer. Uh, wanneer zijn we er weer? O oh, ja, woensdag. Woensdag, Ja. Ja, woensdag, ja. ja, dan zijn we er weer. Ja, helemaal. Van begin tot eind. In ieder geval uh, bedankt voor het luisteren, voor vandaag. We gaan uh, snel uh, de want anders worden we weggekeild door het uh, nieuws en het weer van uh, 2 uur. Bedankt voor het luisteren, tot woensdag.